3 uur. Het NOS Gert Kluk. De CDA-fractie steunt het besluit van minister Leers om de Angolese asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning te geven. Gisteren had CDA-woordvoerder Knops ook al gezegd dat hij achter Leers staat. De fractie heeft daar nu nog eens over gepraat.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 De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de kwestie en zal er waarschijnlijk vanavond over stemmen. De oppositie is daar woedend over en had volgende week willen stemmen. Volgens de oppositie wil het CDA het congres van zaterdag niet afwachten. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,5 procent. Consumenten gaven meer geld uit en bedrijven schroefden hun investeringen op. Het is de sterkste groei van de Amerikaanse economie in een jaar tijd.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en Zvenen, en Rijndijk, 6 kilometer. Ook op de A10, de Ring van Amsterdam, Ring West richting Ring Noord... tussen Afrit Haarlem en Knopend Koenplein, 3 kilometer file. A10 Ring-Zuid richting Ring-Oost. Daar is de rechterrijstrook dicht door een kapotte auto. Tussen Geuzeveld en de Rij staat 4 kilometer file. Op de A76 Geleen richting Aken. Een file tussen Knoopenten-Essen en de Duitse grens. 3 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden op de Duitse A4. Voor de richting Keulen kunt u beter via Venlo rijden. Via de A67 en de Duitse A61. Onderdrukking en onverzettelijkheid.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 Koop een betere wereld en zet Fairtrade-producten op je boodschappenlijstje. Je herkent ze aan het Max Havelaar-keurmerk. Jaap Scholtens, kameraad Baron. Winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Hoe staat het ervoor met de bijbelkennis in Nederland? Vanuit de Grote Kerk in Den Haag spelen we vanavond de Grote Bijbelquiz 2011. Onder leiding van de teamcaptains Linda Wagenmakers, Everon jackson Hoy, Marijke Helwegen en André Rauwvoet nemen vier regio's uit Nederland tegen elkaar op. De Grote Bijbelquiz vanavond, 5 voor half 9 op Nederland 2.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat Jacques Roosendaal, voorzitter van de SGP-jongeren... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil jij het over hebben zo meteen? Het is een onderwijsappeltje. Uh, minister van Bijsteveld van Onderwijs die heeft uh, voorgesteld... om uh, een week uh, schoolvakantie voor de docent in het middelbaar onderwijs in te leveren... ten behoeve van... Uh, cursussen en uh, eigenlijk jezelf dus uh, wat, uh, wat, wat meer op de kaart zetten. Mm -hmm. uh, en dat is ook gedaan om de duizend uren norm te halen... die ook geïntroduceerd wordt in het voortgezet onderwijs. En de Algemeen Onderwijspond uh, is het daar niet mee eens... en die heeft al bezwaren tegen aangetekend. En die is er eigenlijk boos over. Ja, dat begrijp jij niet helemaal. Nee, dat ben ik het niet meer Nou, dat straks maar eerst. Wat vinden de bankiers op de Amsterdamse Zuidast... van de uitkomsten van de Eurotop? Want met die vraag is beslaggever Maarten Hagge vanmorgen op pad gegaan. Maar op dit moment staat hij ergens anders, namelijk op het Beursplein. Waar de Occupy-beweging nog steeds zijn tenten heeft opgeslagen. Maarten, goedemiddag. Wat vinden ze daar van de uitkomsten van de Eurotop? Ja, goede vraag. Ik leg het meteen even voor uh, aan de jongeman hier ter linkerzijde. Ernst, uh, heb je gehoord over de oplossingen vanuit Brussel voor de crisis? Ja, ja, ja, ik denk ik heb het gehoord. Ik heb ook gehoord dat er... Zie uh... het doorgedrongen? Ja, zeker. En het, ik heb ook gehoord dat er, uh, dat er positief op gereageerd is door de beurzen. Wat niet verwonderlijk is, denk ik. Maar uh, nee, ja, ik heb het gehoord. Z zijn jullie enthousiast als Occupy-beweging? Nou ja, kijk, je, als je naar die, naar die maatregelen kijkt, hè, dan, bijvoorbeeld die recapitalisering van de banken, die gaat dan naar 9%, in plaats van 4%. Er wordt 1000 miljard wordt er, uh, voor het noodfonds uh, vrijgehouden. De banken gaan de helft van de schuld aan Griekenland. En, en, en, Grie en Griekenland wordt, uh, wordt min of meer gezet. Nou, dat, dat, dat zal best allemaal heel erg nodig zijn hoor. En, uh... Want die, die banken die moeten toch behoorlijk ons geld, geloof ik. Ik zie hier uh, allerlei uh, uh, plakaten, bankers are bankers. Uh, bankiers zijn layers. en zo. Dat, dat gaat er al een keer uh, op de borden. Is, is dat de sfeer hier, uh, Dimitri? Nou, de sfeer is meer van. Uh, mensen nemen eigen verantwoordelijkheid. Zeg maar. We zijn wel boos over wat er gebeurd is in, het, in de top van het bankwezen. Maar we zijn hier voor mensen. Snap je? We zijn niet tegen iemand in specifiek. We zijn meer tegen een. een abstract financieel systeem wat mensen in staat stelt om te stelen van anderen. Dus we zijn boos op de bankiers, maar meer omdat ze niet die eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. En daar roepen we dus ook voor op. En hey, kijk wat er gebeurd is. En ga met ons in dialoog. Wat die, of die bankiers daar ook iets mee doen en wat zij eigenlijk vinden van het, van het nieuws uit Brussel. Daar, om, om daar een antwoord op te krijgen was ik vanmorgen op de Zuidas. Goedemorgen, mag ik u eens vragen? Voor Radio 1, kort. Ik ben wel aan de weg naar een afspraak. Oké, wel als je tijd, dank je wel. Nou, veel bankiers van de ABN AMRO hebben geen tijd voor me. Ze rennen zo'n beetje me voorbij. Geen tijd of misschien wel geen zin om uh, te praten over de financiële crisis. Eigenlijk om 10 uur al ergens zijn, dus... Ik loop even met u op. Heeft u het nieuws gehoord uit Brussel? De oplossingen voor de eurocrisis? Ik heb dat vanmorgen vroeger iets over gelezen. Nog, uh... Was het hoopgevend? Nou, wat mij betreft wel. Er zijn stappen gemaakt... En uh, ik hoop dat die doorgezet wordt en definitieve stappen. Vanaf het Beursplein wordt hier uh, voortdurend naartoe gewezen. Uh, na drie jaar begon toen al met de bankencrisis. Hebben ze nog niks geleerd daar op de Zuidas. Bent u dat met zijn eens? Trekt u zich dat aan? Ik ga er geen uitspraak over doen, maar ik moet echt door. Anders dan krijg ik ergens anders Ik voel voelt zich daar niet moreel verantwoordelijk voor? Nee, nee. De krijtstreep pakken willen niet praten, maar... Uh... Ik krijg wel een paar mensen van andere afdelingen voor de microfoon. Ik werk bij Amin AMRO, op een IT-afdeling. Ik denk dat het, dat het tijdelijk gered is, maar ik, ik geloof niet dat het een structurele oplossing gaat vormen voor wat er aan de hand is. die bank die geeft aan de klant centraal, maar het is toch de eerste eigen portemonnee waaraan gedacht wordt. Dat zegt heel veel uw werkgever. Ja, <lacht> ik ben eerlijk. Maar dan is er toch iemand die, die wel even antwoord wil geven. Een mevrouw. Ik werk op de doen.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 Even van het koude uh, plein buiten naar binnen, hier in uh, Grand Café Dikkies. Uh, tegenover mij zit uh, de dominee van de Zuidas, Ruben van Zwieten. Ja, ik ben predikant met bijzondere opdracht en werk vanuit de stichting Zingeving Zuidas. Wordt er vanaf het beursplein, zeg maar de Occupy-beweging, met de vinger gewezen richting hier, Zuidas, de bankiers? Ja, ik vind het terecht, omdat je moet bij de banken zijn. Zij zijn het die het beleid kunnen veranderen. En daarvoor moet je een dialoog aangaan met de bestuurders van de grootbanken. Gebeurt dat? Vanuit mijn positie absoluut. Ik ga zo dadelijk naar de bestuursvoorzitter van de... Royal Bank of Scotland hier in Nederland. En ik merk wel degelijk ook een behoefte juist vanuit die bestuurders... om eens dus anders te gaan nadenken over de functie van de bankier... de functie van een bank, hun nutsfunctie als een taak die ze hebben in de maatschappij. Daar spreek je ze op aan en daar zijn ze ontvankelijk voor. Uh, zij denken ook dat... Uh, je ook als bankier existentieel in het leven wil staan. Het klinkt heel gek, maar zelfs roeping is een woord... die een bankier durft te gebruiken. Is dat, is dat nieuw? Is dat van nu? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat drie jaar geleden men volop bezig was... om de cijfers zo goed mogelijk eruit te laten zien. En vandaag de dag staat men stil. Wat wil je op de lange termijn bereiken? En daarvoor is het misschien nodig... Dat we gewoon proberen na te denken waarom was een bank ooit opgericht? Wat is de maatschappelijke opdracht van een bank? Als we daar terug gaan, dan gaat het misschien vanzelf ook wel goed met de winstcijfers. De mensen die ik hier buiten spreek, die zeggen ja, er is eigenlijk nog helemaal niks veranderd. De kritiek is terecht. Ik denk dat er nog weinig is veranderd, maar ik denk dat het zo structureel is. En het is zo'n systeem om daar een mes in dat hele wiel te steken. Dat moet vanaf meerdere plekken gebeuren. Maar als er een paar bijzondere figuren zijn in die besturen en ik ken er nu zo'n paar... Ik denk dat die nog wel eens een verandering teweeg zouden kunnen brengen. Er is hoop. Er is absoluut hoop, altijd. Ja, dat was uh, uh, dominee Ruben van Spieten, de dominee van de Zuidas vanmorgen. Er is hoop, zegt hij. Want uh, hij merkt dus dat CEO's van de grote banken uh, uh, steeds meer gaan nadenken. Ja, hoe kunnen we onze positie weer innemen? Dus er is hoop, is dat ook jullie conclusie? Dan uh, vraag ik aan Jonathan. Oh, okay. Ja, ik ben nog uh, redelijk uh, sceptisch over het hele reddingsplan, uh, omdat... Um... Maar, maar de, deze verandering van denken, die er kennelijk ja, is, bij de zeker, CEO's van grote banken is. Zeker, ze moeten zeker inzien dat ze een maatschappelijke functie hebben... en dat ze heel veel uh, uh, op globaal niveau, ook lokaal, uh, mensen beïnvloeden. Uh, maar ik ben nog steeds bang dat uh, dit hele reddingsplan... Uh, eigenlijk een nieuwe bubbel veroorzaakt die in de toekomst zou kunnen barsten. Oké. Okay. Um... Uh, vraag voor Dimitri. Je uh, wordt nou, geweest naar Nikki, want die, die mag dat antwoord geven. Zegt Nicky, um, uh, is het niet een beetje makkelijk om te wijzen naar bankiers en financiële systeem en jullie hebben het allemaal gedaan? Tuurlijk lijkt het heel makkelijk. Het is op het moment ook meer een symbool. De, het financiële systeem, de banken staan een meest symbool voor een heleboel dingen die verkeerd zijn in de wereld. Uh, falende systemen. Nou. Ik zal geen, geen systeem aanwijzen, maar het is nou wel bewezen... als er nog steeds kinderen doodgaan omdat er geen drinkwater is... en de andere helft van de wereld is al een leeft. dat het niet werkt, jongens. Het, de, de, uh, het verschil tussen rijk en arm is alleen maar groter. Blijf maar doorgaan. Het werkt niet. Maar, maar we wat, nog... wat doen jullie, jullie hier dan zelf? Jullie staan hier te demonstreren. Jullie uh, houden hier een verhaal. Uh, maar ik zou zeggen, van, ga, ga dan iets doen. Richt een stichting op. Ga mensen helpen. Ga werken. Dan zijn we weer onderdeel van hetzelfde systeem. En ik, ik. Ik geloof daadwerkelijk dat het systeem moet veranderen om een eerlijkere verdeling te krijgen. Uh, maar. Wat doen we hiernaast? Ik ben hier af en toe enkele dagen om de sfeer mee te pakken, om discussie aan te gaan met mensen. Daarnaast... Verander je daarmee het systeem, denk je? Nee, nee, nee. Dan zijn we ook vanaf uh, thuis Ben ik heel erg op internet bezig. Uh, we zijn bezig met ideeën voor websites. Daar... Maar dat systeem moet veranderen doordat mensen anders gaan denken. Dat is het idee. Precies. En die golf zie je al. Die golf is al lang bezig. Nou, is die, die kritiek klinkt ook richting Griekenland, hè? Van, uh... Uh, ja, je kunt wel van alles zeggen over overheden of bangen maar die mensen zelf. Die moeten hè, stoppen met corrupt leven. Uh, die, die moeten zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen. Uh, zijn jullie het daarmee eens met dat soort kritiek? Ja, zeker. We willen, zeg maar, dit plein is meer een soort openbaar forum. Maar je kunt het zien als een soort sociale media, maar dan op straat. Uh, waar mensen hun verhalen kunnen samenbrengen. En een van de dingen die daaruit duidelijk wordt, is dat het belangrijk wordt dat mensen weer hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus naar zichzelf toe en naar de anderen en inzien wat die verantwoordelijkheid inhoudt. Nou was mijn collega André Diepenbroek, die was vorige week in Griekenland. Die ging daar in Athene de straat op om daar de uh, demonstratie uh, mee te maken. En hij vroeg daar hoe de mensen uh, daar zelf over denken. We ben iets uh, verder doorgelopen. Er staan mensen hier met een uh, grote Griekse vlag. En twee mensen, twee uh, jongen. I'm, I'm sorry, what's your name? Hey, George. And your? Mike. Mike. Mike and George, you both have gasbus. Yes. Is it that... That tense here? Uh, not yet, but it will be. You ja, ze dragen it. allebei gasmaskers. George zegt ja. Je kunt het eigenlijk al wel horen. Het hangt in de lucht. Um, werken jullie of studeren jullie nog? Now I'm studying and I work at my father's office. George zegt uh, dat hij nu nog studeert, maar daarnaast ook nog werkt in het kantoor van zijn vader. Nu gaan het eigenlijk nog wel zo'n beetje, maar allebei verwachten ze we toch wel dat het economisch snel achteruit zal gaan. ik ziet dit land echt verder uitglijden, net als Portugal en Ierland. En economisch gezien zegt hij, storten we in. Jullie staan hier te protesteren. Denken jullie dat dat echt zal helpen? Als het echt zo slecht gaat met dit land, kun je dan niet toch beter aan het werk gaan? Ja, Mike begint nu te knikken en hij zegt, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar ja, er moet toch iemand zijn die de wandaden van de regering aan de kaak stelt. En ja, we willen eigenlijk ons leven in eigen hand nemen. Niet meer volgzaam achter die politiek aanlopen. Ik eigenlijk het hele denken van alle Grieken zal moeten veranderen. Daarbij, ja, ook de regering hebben misschien allerlei afschuwelijke dingen gedaan. Maar wij, zegt die, wij hebben ze gekozen. En daarom zijn we gewoon ook mede verantwoordelijk. Oké, okay, fellows, take care. and heads low, Thank you very much. En well. Mike doet alvast uit voorzorg zijn, zijn gasmasker op. Ja, yeah, dat was... Uh... Collega André Diepenbroek, uh, die vorige week dus in Griekenland was, in Athene. En uh, volgende week uh, horen we meer van zijn verhalen uit Griekenland. Nu nog even terug naar Occupy, uh, hier in uh, Amsterdam. Een laatste vraag voor Nicky. Morgen is het uh, Occupy Yourself-dag. Wat, uh, wat houdt dat in? Nou, dat houdt eigenlijk in dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen... en voor in ieder geval voor één dag laten zien dat we het niet eens zijn met die machthebbers... en proberen ze ook uh, een, een signaal af te geven. Dat doen jullie hier toch elke dag? Hoe, hoe, hoe kunnen wij mensen thuis daaraan deelnemen? Door uh, geen gebruik van internet, van stroom, van uh, de winkel, van de auto te maken. Daar, daar gaat het helemaal om, om gewoon één dag helemaal geen gebruik te maken. van Maar geld moet toch rollen? Nou, dat, de acties, het idee achter deze actie is om één dag te laten merken wat er gebeurt als we er niet achter staan. Oké, okay, nou, helder. Dank, dankjewel voor jullie reactie. Uh, ik wens jullie heel veel succes, succes hier en ik hoop dat jullie, uh, uh, nou ja, in elk geval uh, hier voor jullie zelf een verandering... Te werk teweeg brengen. Zij Maarten Hag vanaf het beursplein in Amsterdam. When you show me the silver there in bad luck's ugly hand You got the yeah. sweetest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 With your voice a-ringin' in Ellen met Sweet Defeat. Wie schilder vandaag ons appeltje. En dat is Jacques Rosendaal, voorzitter van de jonge organisatie van de SGP. Jacques, je zei net dat je het wilde hebben over de vakanties van de leraren. Wat is er aan de hand met de vakanties van de leraren? De vakanties van de leraren in het voortgezet onderwijs, die bestaat nu uit zeven weken. In de zomer? In de zomer. Mm -hmm. uh, dat is uh, al heel, heel lang zo. Maar bijvoorbeeld in het basisonderwijs is dat anders. Dit is zes weken. En er is nu een voorstel gedaan door de minister. En dat uh, beoogt om dat terug te brengen naar zes weken. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Uh, er is in het verleden veel geklaagd over uh, de hoeveelheid les die er wordt gegeven aan, uh, aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat zou te weinig zijn. Mm -hmm. Daarom is er een duizend uren norm uh, ingevoerd. Die, of die gaat ingevoerd worden. Uh, en... Docenten die geven ook aan dat we komen te weinig toe naast het lesgeven aan investeren in onszelf, aan het volgen van cursussen. En de minister heeft dat eigenlijk een beetje opgelost door te zeggen. nou we brengen de uh, vakantie één week terug. Je uh, hebt dus zes weken zomervakantie. En één week heb je te, uh, meer de tijd om te investeren in jezelf. En niet zozeer aan uh, die lessen te geven. Maar we garanderen daar ook weer mee. Dat we in de andere weken genoeg tijd hebben om die, aan die duizend uur te komen. Ja, nou, dat klinkt als een heel mooi voorstel. Uh, met wie wil jij een appeltje schillen? Met uh, de Algemene Onderwijsbond. Want die uh, zijn gelijk uh, uh, in de pen geklommen. En hebben gezegd, ja, dit, dit kan niet. Uh, leraar is een zwaar beroep. Nou, dat ben ik gelijk met ze eens. Die verdienen ook volop steun. Mensen die ervoor kiezen inderdaad, om voor de klas te staan. Met pubers en uh, het gezag is er minder van zal spreken. Die hebt tegenwoordig steeds meer uh, zorgleerlingen. Dus het is een heftig beroep, dat begrijp ik. En, en die mensen die verdienen de steun. Maar laten we ook wel wezen, van zeven naar zes weken terug in de zomervakantie. Volgens mij is dat overzien. En je investeert in jezelf. Hè. En zeker ook in deze tijd van de arbeidsmarkt. Ik denk dat ook een vakbondsman dat moet aanspreken. Als je investeert in jezelf, dat maak je ook mobieler in die arbeidsmarkt. Oké, okay, nou we gaan het uh, voorleggen aan Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent nogal boos, begrijp ik. En de leraren zijn dat ook. Ja, kijk, het is een heel raar plan. Uh, wij hebben geen enkel probleem met die duizend uur... maar wij hebben zelf vorig jaar al een voorstel gedaan hoe je die duizend uur kunt bereiken zonder aan uh, dit soort regelingen te sleutelen. Want er gaat op scholen heel veel tijd verloren met, met proefwerkweken en allerlei activiteiten die je best wat kunt indikken. En dan kun je makkelijk die duizend uur geven. Dus u zegt daar hebben we de vakantie niet ja. voor nodig? En, en het is ook niet zo dat leraren dat niet willen. Leraren willen graag juist al die lessen geven. Als er een keer een les uitvalt vinden juist de leraren dat vervelend want dan krijgen ze hun programma niet af. He, dus er is een beetje een rare beeldvorming. He, dat, dat leraar het eigenlijk alleen maar om zoveel mogelijk vrij te doen zou zijn. En wat je vervolgens dan ziet, is dat de minister iets heel geks doet. Want die gaat nu dus ingrijpen in onze CO. Want in onze CO staat dus hoe alles geregeld heeft. Wij hebben met de minister afgesproken dat wij dat met de schoolbesturen overeenkomen. Dan gaat ze daar dus een streep doorheen zetten. Uh, en uh, er gebeuren dan dus allerlei, allerlei wonderlijke dingen. Er wordt bijvoorbeeld de, de compensatie voor de, feest, uh, de christelijke feestdagen... wordt eventjes met een pen en streek, uh, teniet gedaan. Uh, maar dus laten, laten we het even houden bij, bij het aantal uh, vakantie daar. aantal weken in de zomer. ja, Grozendael. Uh, ja, dat zijn die christelijke feestdagen ook daar. Wat het Rescher die zegt, uh, het is helemaal niet nodig als het gaat om die duizend uren normen om, om dan in te grijpen in de vakantiedagen. Ja, het is inderdaad een combinatie. Je ziet dat een aantal scholen het al wel halen, maar er zijn er ook een aantal die het niet halen. En je kan altijd ook weer discussiëren van, uh, ja, moet je nou exact die, die duizend halen? Nou, ik denk dat dat gewoon een, een methode is om te bereiken dat je je, je je inhoud overbrengt aan je leerlingen. Maar het gaat er ook om dat docenten aangeven van, ik heb te weinig tijd naast dat lesgeven om keuzes te volgen om uh, mezelf uh, voor te bereiden en te verdiepen in uh, ja, mijn professionaliteit. Dat, dat geven mijn docenten dus niet aan, want die, die doen dat gewoon en dat doen ze ook heel vaak in de vakantie en in het weekend. Hè, maar de bestaande situatie is dat ze daar zelf keuzes kunnen maken en dat het niet zo is hè, dat de minister zegt dat moet je dan op die en die dag moet je dat maar doen. Hè, dat dat is dus de moeilijkheid. Want maar dat er iemand voor kiest om in dit weekend bijvoorbeeld inderdaad een cursus te gaan of, of, of, of uh, onderwijs te volgen, dat is natuurlijk dan een eigen keuze. Maar is, zeker als je het nu gaat organiseren en dat je de één week terugbrengt in de zomer en dat je ook specifiek dat reserveert voor investeren in jezelf. Dat is een misvatting hoor. Het is niet de bedoeling dat dat in die week gebeurt. Nee, maar het gaat wel om die vijf dagen die je organiseert. Als er dus de Oostervrije Dagen komen. En uh, dat er dan de, uh, de, de, de leerlingen vrij zijn en dat leraren dan uh, dat soort dingen kunnen gaan doen. Maar daarmee verminder je dus de mogelijkheden voor de leraren om dat te doen. Want kijk, je, je, je kunt wel aan jezelf willen werken... Maar je moet dan bijvoorbeeld naar een universiteit om een college te volgen. Nou, jij kunt niet tegen die universiteit zeggen, die college die het moet volgende week dinsdag. Want dat is mijn roostervrije dag. Dat gaat niet. Ja, goed. Dat zijn praktische uitvoeringsdingen, die, die overkomen zijn. Ja, maar volgens mij ligt voor u ook de uitdaging, voor de, en voor de vakbond, om te zeggen uh, docenten, let op. Je moet in de toekomst mobieler zijn op die arbeidsmarkt. Het is belangrijk om te investeren in jezelf. Dus uh, ik zou zeggen van neem dan inderdaad, in plaats van die tien dagen die afgenomen worden door ook die feestdagen af te nemen, neem dan het genoegen met die vijf, uh, waarmee je één, uh, één uh, vakantieweek terugbrengt, maar waarmee je wel de winst hebt om meer te investeren in jezelf en de kwaliteit van ons onderwijssysteem te blijven garanderen. Nee, nou, want dan... dat is geen winst. Die mensen die investeren al lang in hunzelf en die zijn heel mobiel op de arbeidsmarkt. Het grote probleem op de arbeidsmarkt is juist dat we die mensen kwijtraken. Uh, en, als je ze dus en helpt de... het dan om ze meer vakantie te geven? Komen ze nee. dan wel terug? <laughs> nee, we hebben een vakantieregeling. Uh. Die is al sinds jaar en dag hetzelfde, uh, en dan gaat het minister, die gaat dus eventjes daar even flink uh, uh, in te keer. En dat is dus een volstrekt ja, uh, verkeerd signaal. Maar naar flink een keer, laten we, laten we nou wel wezen. Van zeven naar zes weken, terwijl we ook nog een stuk of vijf weken over de rest van het jaar verdeeld hebben. dan is het echt wel te overzien. En dan zeg ik ook U, juist. Ik, in... ik zeg ook niet dat het niet te overzien is. Alleen waarmee ga je het vergelijken? En wat voor signaal geef je daarvoor af? We hebben enorme tekorten aan leraren. Als je dan minister bent. en je denkt, nou, ik zal eens eventjes de, de, de regelingen voor die leraren nog wat verslechteren. Door een ingreep, die dus illegaal is. Het, ze heeft niet het recht om in te grijpen in dit soort regelingen. Maar het is toch voorstel dan je, voor wetgeving. ben je volkomen verkeerd bezig. Je bent gewoon aan het leraartje pesten. En als je een leraar tekort hebt, zou ik je adviseren om dat niet te doen. Jacques? Nou ja, het gaat natuurlijk niet om leraartje pesten. Volgens mij juist Jawel, door... want er is geen enkele goede reden. Nou, even meneer Van Roosendaal nu. Je gaat er natuurlijk uh, niet vanuit dat je leraren wilt pesten. Je wilt en uh, garanderen dat leerlingen uh, uh, die duizend uren kunnen halen. Dus dat je die norm van duizend uren gaat halen. En dat uh, docenten de mogelijkheid hebben om zich uh, te bekwamen in hun vak... en blij te blijven en te investeren in zichzelf. Die combinatie, ik vind het eigenlijk een win-win situatie. En ja, nogmaals, ik denk dat als je vasthoudt aan alleen maar die bestaande rechten... en niet kijkt naar die toekomst van die arbeidsmarkt... dat je dan op een gegeven moment zelfs 2-0 achter kan komen te staan. Meneer Desje? Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens, maar de heer Roosendaal, die luistert niet. Die herhaalt gewoon wat hij in het begin al gezegd heeft. Nou, dus ik daar kan ik het hij, ook nog een zie, keer herhalen. Ik zie dat hij naar u luistert. Hij, hij suggereert een beetje, en, en dat is misschien het beeld wat oprijst dat u zich wel erg opstelt als uh, mensen die gewoon willen verhouden wat ze hebben, zonder, Ja, maar uh, dat is gewoon een gebrek aan informatie, wat wij zijn er voortdurend mee bezig, met die nascholing van die leraren en met die flexibiliteit van de arbeidsmarkt, uh, alleen nu wordt er om dit plannetje dan eventjes uh, um, uh, door, uh, door, de, door, de, door de publiciteit te krijgen... wordt er gewoon een heel eenzijdig en versmald beeld gegeven... van de werkelijke situatie. Jacques, Jacques uh. heb je, ben je overtuigd? Nee, nou, niet, want uh, de docenten geven ook zelf aan... ik kom er niet aan toe om uh, cursussen te volgen... en juist door de specifiek uh, tijd te, te, te reserveren... maak je die nu wel vrij, omdat je dan niet hoeft les te geven. Dus ik vind het nog steeds een goed voorstel. Goed. Nou, ik denk niet dat jullie het eens gaan worden. Hartelijk dank, Walter Drescher van de AOB. En Jacques Roosendaal, voorzitter van de jonge organisatie van de SGP. Graag gedaan. Graag gedaan. Het einde van Dit is de Dag op donderdag 27 oktober is nabij. Zometeen gaan we luisteren naar Villa VPRO met Tesla Blok. Ik verwijs u eerst nog even naar onze website, dag.nu. Daar kunt u allerlei dingen terugluisteren of teruglezen. En daarna dus Tessel. Tessel, wat gaan jullie doen? Dag Thijs, goedemiddag. Ook wij gaan het natuurlijk hebben over dat waar jullie het al over gehad hebben... waar de hele dag de radio en de krant al van gronzen, namelijk de uitkomst van de eurotop. De euro bestaat nog en Griekenland ook. En dan hebben we het wel zo'n beetje gezegd. De crisis gaat eensgezind aangepakt worden. Maar hoe dan toch precies? Over de financiële en politieke houdbaarheidsdatum van dat akkoord van Brussel. Daar gaat het over in de villa. Zometeen, nu is het nieuws gelezen door Mark Visser. Radio 1. NOS-journaal. Mark Visser is een goede nieuwslezer, maar ik ben zijn collega Gert Kluuk. De hoofdpunten van half vier. De CDA-fractie steunt het besluit van minister Leers om de angolese asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning te geven. Gisteren had het CDA-woordvoerder Knops al gezegd dat hij achter Leers staat. De fractie heeft er nu nog eens over gepraat en volgens Knops steunen alle leden hem. Hij zei wel dat Mauro alsnog een studievisum kan aanvragen, waardoor hij mogelijk langer kan blijven.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 En in Amsterdam is een schip met VBO-scholieren vertrokken... voor een reis van een half jaar over de Atlantische Oceaan. De leerlingen doen mee aan het onderwijsproject School at Sea. Dat is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De reis kost zo'n 17.000 euro per persoon... en voert onder meer langs Panama en Cuba. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie vielen op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en Zween en, en dijk drie kilometer... Uh, twee files op de A10-ring Amsterdam. Allereerst de Nieuwe Meer richting Koenplein... tussen Geuzeveld en Knopend Koenplein 3 kilometer. En op de A10-Koenplein richting Watergraafsmeer... staat tussen afrit Eimuiden en Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer file. Er is een kapotte auto en dat houdt de rechter, ook daar dicht vielen op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft-Noord en Delft-Zuid, 3 kilometer. 2 kilometer vielen op de A20... Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum. A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit den Dolder, drie kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Als laatste de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Ten Essen en de Duitse grens... staat een file van 3 kilometer door werkzaamheden op de Duitse A4. En daarom... Kan het verkeer richting Keulen bij Ven, beter via Venlo omrijden via de A67 en de Duitse A61. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Dessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u het komende uur? De euro en Griekenland lijken voorlopig gered. De politieke leiders van de eurolanden kwamen vannacht dan eindelijk eensgezind met een akkoord over de aanpak van de ellende. Dat er een akkoord is, lijkt bijna belangrijker dan wat dat plan inhoudt. Is dat haalbaar, is het voldoende en is het een waarborg voor een betere toekomst? Daar praat ik over met monetair econoom Lex Hoogduin, oud-directeur van de Nederlandse Bank. Frans Andriessen, hij is oud-commissaris, eurocommissaris moet ik zeggen. En Jan Maarten, slachter van de Vereniging van Effectbezitters. Dat en veel meer wetenswaardigheden tot half vijf in Villa VPRO. En uw reacties kunt u kwijt op onze site, villa Dit... Is Radio 1, Villa VPRO? Maar eerst dit. Vandaag is Jia Qin dat is een van de hoogste Chinese partijfunctionarissen in ons land aangekomen voor een bezoek aan minister-president Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en ook minister van Economische Zaken Maxime Verhagen. Zij gaan praten over handelsverdragen en over duurzame economie en het zal ongetwijfeld ook gaan over de eurocrisis en de bestrijding daarvan. En dezezelfde ochtend werd bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen deze Ja Queen Lin voor zijn aandeel in de vervolging van de aanhangers van de spirituele stroming Falun Gong. In Spanje is dezezelfde man al aangeklaagd... samen met vier andere hooggeplaatste Chinese functionarissen... voor genocide en marteling. Peter Hoeben, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de Nederlandse Falun Gong Stichting. Wat, ja. wat, uh, u, u heeft uh, deze uh, aanklacht gedaan, hè, via uw advocaat. Waar, waar beschuldigt u hem precies van? Uh, hij wordt beschuldigd van uh, marteling. Van uh, het martelen van Falun Gong-boefenaarsen uh, uh -huh. in China. En de Falun Gong, kunt u nog even in, in heel kort bestek zeggen wat het ook precies is, die stroming? Ja, het is een, een spirituele discipline uh, waarbij de beoefenaar uh, tracht lichaam en geest uh, in balans te brengen. Door het uh, doen van meditatieoefeningen en het volgen van een, een drietal principes. waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. En dat is uiterst bedreigend voor de Chinese overheid natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> Ja. Hoe groot acht u de kans dat het OM hier de zaak inderdaad in behandeling neemt? En, en, en, en wie weet wel, morgen het katshuis binnenvalt en deze man arresteert. Uh, nou, ik heb van de advocaat begrepen dat het toch erg kort dag is. Mm -hmm. Dus ik denk dat de kans niet heel groot zal zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om het, uh, om het principe erachter. Ja. Uh, we, we proberen toch aandacht te vragen voor deze situatie die al uh, ja, sinds 1999 aanhoudt. En uh, ja, het wordt toch tijd dat er, dat er iets gaat gebeuren. Zeg heeft maar. u de premier, die heeft het natuurlijk wel reuze druk gehad, maar misschien toch tijd om zijn mail te bekijken. Niet een briefje gestuurd en gezegd. beste meneer Rutte, bent u op de hoogte van de praktijken? Althans, voor zover wij weten, van die praktijken, van deze manier? En nee, vindt dat, u het wel verstandig uh, om met hem aan één tafel te gaan zitten? Dat lijkt me veel directer. Ja, nou, uh, ik, ik was toch niet op de hoogte van het nieuws. Dat heeft me pas uh, een aantal dagen geleden bereikt. Dus uh, ik heb daar geen tijd voor gehad om uh, meneer Rutte vooraf al uh, in te lichten. Mm -hmm. Maar wij zijn zeker van plan om uh, nadat dit achter de rug is om toch een keer uh, een gesprek aan te gaan. Om hem uh, te informeren over uh, ja, de achtergronden waar, van die persoon waar hij ja. zaken mee doet. Nou is China op dit moment ontzettend belangrijk. Niet alleen voor Nederland en voor mooie orders voor het Nederlandse bedrijfsleven. Maar ook voor Europa. Ze gaan misschien wel, het land gaat misschien wel geld storten in een speciaal fonds. Om, om moeilijke eurolanden te redden. Uh, denkt u dat u gehoor kunt krijgen als het om gaat... Ja, Noem eens een Chinese partijfunctionaris... die misschien niet enigszins vieze handen heeft gemaakt. Ja, maar mijn persoonlijke mening daarover is dat... Uh... Ja, als je, als je zaken doen is één, maar je hebt ook uh, morele principes. Mm -hmm. hè, met, met wat voor mensen ga je in zee? En je kunt misschien op de korte termijn dan uh, een, een mooie deal sluiten... en uh, ja, economische belangen behartigen. Maar ja, je moet ook denken aan uh, ja, de mensenlevens die uh, daarmee gemoeid zijn. Ja. En dat wilt u ja. toch onder de aandacht blijven brengen? Ja, ik denk zelf dat een, een, een maatschappij meer gediend is met een... Uh, ja, en een, een stevige morele basis dan met snelle economische deals, zeg maar, die er gesloten worden. Ja. Denkt u, wanneer hoort u iets van uw advocaat Lisbeth Zegveld, die bezig is? Wanneer denkt u dat u iets verneemt over een mogelijk in behandeling nemen van de aanklacht? Uh, nou, ik hoop uh, vandaag of morgen nog. Uh, hm. ja, dat, dat zal snel moeten gebeuren. Anders is hij alweer weg. Hij is hier weer weg, ja, ja. precies. Goed, dank u wel tot zover Peter Hoeben van ja. de Nederlandse Falun Gong Stichting. Het is tijd voor onze dagelijkse serie korte impressies uit het ware leven. Pst. Eén minuut. Kijk, ik heb van kinds af aan geen enkel stukje film überhaupt, geen enkel stukje bewegend beeld. Ik weet niet hoe ik eruit zag als baby, als uh, kleuter. Mijn eerste foto's die ik van mezelf heb, ben ik geloof ik al acht of negen. Mijn vader en moeder hebben nooit die, uh, die interesse gehad voor fotografie. En daarom probeer ik ook veel vast te leggen. Maar zodra ik dan weer in de buurt kom van mijn ouders, dan is het meteen zo weer van, oh, heb jij hem weer. Dus ik, ben, ja, het, uh, ik kan me wel voorstellen, ze vinden me gewoon irritant. De keuken van mijn moeder. Ja, als ik ze door het raam film, heeft ze het niet direct door. Een beetje inzoomen. Kijk, nu bijvoorbeeld, weet ze dat ik ga filmen? Tot op een gegeven moment ze het weer even vergeet. Mijn vader vraagt nu iets aan haar. En stel me voor dat mijn moeder er over twintig jaar niet meer is, ik hoop het niet. Dan weet ik, ik weet gewoon die hele scène nog. Ik hoor haar gewoon spreken nu, snap je? U hoorde Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. En deze zondag is er weer een nieuwe aflevering van Plots. Dat is een programma van de makers van 1 minuut. Met ontregelende verhalen over het thema familiealbum. Aanstaande zondag, dus om kwart voor zes op deze zender: Plots. Tijd voor ons eurobureau. Fred Stroobans zit in Straatsburg. Dag Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Want in Straatsburg zit ook het Europees Parlement. Op het goede moment zitten ze niet in Brussel, maar in Straatsburg. En vanochtend was daar commissievoorzitter Barroso... en de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy. Die waren op bezoek bij het parlement. Natuurlijk om tekst en uitleg te geven... over het inmiddels zo beroemde akkoord wat vannacht gesloten is. En daarvoor moesten zij natuurlijk eigenlijk... gewoon verantwoording afleggen aan de parlementsleden. Ja, om half vier vannacht deal gesloten en vanochtend om half elf stonden ze hier al, zes uur later. Dat doe je niet na, Tessel. Nee, dat doe ik zeker niet na. Slaap uit de ogen wrijvend in het Europees parlement. En wat hadden ze te melden? Nou, kijk, wat jij aan het begin van de uitzending al zei, men is blij dat er een deal is, weet je. Relief. Dat zei Verhofstadt vanochtend hier. Een zucht van verlichting. Het probleem is alleen, er is wel kritiek. Omdat bijvoorbeeld die vuurkracht van dat noodfonds... Ja. dat is cijfermatig niet echt goed ingevuld. Alleen Van Rompuy zei... ja, we hebben nu een hefboom gecreëerd van duizend miljard. En dan komt er een apart fonds... waar eventueel China of zelfs Rusland aan kan deelnemen. Mm -hmm. Maar veel parlementariërs hadden toch zo'n beetje... ja, hun, hun twijfels of de markten daarin in de toekomst vertrouwen uh, zullen houden. En daar gaat het steeds maar om, hè? Dan Je moet met het iets tijd... naar buiten komen ja. waar de markt vertrouwen in heeft. Of Precies. het dan klopt. Je moet de woorden moeten kloppen. De woorden moeten kloppen en het moet ook duurzaam zijn. Ja. Maar ja, dat, die hele deal die moet nu nog met cijfertjes die worden ingevuld. Uh, overigens, de voorzitter van het noodfonds... die gaat morgen al naar Peking, die gaat morgen naar China ja, om te onderhandelen. Nou, ja. laat op dat vlak er geen gras over groeien. Goed. Ja, goed. En ik dacht zo, uh, Tessel, ja. daar straks, hier in de wandelgangen... Laat ik, nou, laat ik nou eens even een echt links geluid horen... want er was ook wel kritiek uit uh, ter linkerzijde vanochtend. En Zo was er bijvoorbeeld um, de leider van de Europese Socialisten, Martin Schulz... Ja. Uh, de Duitse die zei hier dat uh, hij van uh, Van Rompuy wel hoorde... dat de begrotingen nu onnachtgiebig zonder dralen, op orde moeten komen... maar dat hij toch wel eens had willen horen dat uh, dat woordje... Unnachgiebig, onverweld, ook gebruikt zou worden voor de belastingontduiking in Europa. Laat ons even luisteren. Dat sociale ongleichgewicht dat we in Europa hebben, wordt voortgeschreven. Ik lees hierin, het is van grundlegender bedeutung dat die haushaltsanpassungen, wie gepland, unnachgiebig doorgevoerd werden. Ich hätte mir gewünscht, da steht auch drin, die Steuerflucht in Europa wird unnachgiebig bekämpft und die Finanztransaktionssteuer wird unnachgiebig eingeführt. Ja. Tessel, het kan niet Duitser, hè? je hoort het. Hè? Ja. Dus uh, links wil dat nou eens wordt werk gemaakt uh, van het aanpakken van de banken, aanpakken van de financiële markten. En dat niet alleen maar, zeg maar de arme belastingbetaler de rekening moet betalen. En ik leg dit alles ook even voor aan... Um, uh, Europarlementariër Dennis de Jong van de, van de SP... die het debat ook uh, gevolgd had. En die her, Herman van Rompuy vanochtend had horen zeggen... dat de financiële markten zich bewegen... met de snelheid van de klik van een muis. Nou, dat, dat kwam de dichter in Herman van Rompuy weer boven. en klein uh, en, en hij zei daarbij, Ja, Herman van Rompuy zei daarbij... en daar is de politiek niet tegen opgewassen. En Dennis de Jong vindt dat allemaal flauwekul. Hij vindt dat je de markten daar maar moet aanpakken. Uh, want de markten die bewegen zich niet volgens... Natuurwetten en laat ons eerst even luisteren naar Herman van Rompuy vanochtend. The European Union is often charged with coming up with too little and too late. The markets have the luxury of moving at the speed of a click of a mouse. Political processes, even if they are working at their most rapid, cannot deliver so speedily. Hij buigt enorm voor de financiële markten. De financiële markten zijn de baas. Ik heb hem het woord burger niet horen noemen. En dan denk ik, het lijkt wel alsof het een soort natuurverschijnsel is dat financiële markten er zijn, dat ze heel snel kunnen ageren en dat wij dat allemaal toelaten. Een soort bovennatuurlijk verschijnsel. Maar de markten maken we zelf. Hij kan die markten hervormen. Maar daar hoor je hem niet over. Hij accepteert dat gewoon zoals het is. Veel Linkse collega's, zoals de Groenen, verwijten van Rompuy ook... en Barroso dat er niks gebeurt aan de kapitaalsvlucht... en de belastingvlucht en de hoge belastingconcurrentie in Europa. Ik ben het daar ontzettend mee eens. Het is uh, zo dat Nederland bijvoorbeeld per jaar 2 miljard aan belasting krijgt... van brievenbusmaatschappijen. Dat zijn bedrijven die niet echt in Nederland zitten... maar waar alleen een klein kantoortje is... Die bedrijven die zitten dus wel echt bijvoorbeeld in Zuid-Europa. In Portugal zijn 17 van de 20 grootste bedrijven in Nederland gevestigd. Die betalen in Portugal geen belasting, in Nederland een beetje. En voor het grootste deel betalen ze gewoon helemaal geen belasting. Dat is schandalig in deze tijd. De winsten van multinationals zijn hartstikke hoog over het algemeen. Die worden niet aangepakt en het zijn de gewone mensen, de burgers en de kleine bedrijven die de belastingen moeten opbrengen. Maar er verdwijnt ook geld. Hè? Er is corruptie, uh, er is kapitaalsvlucht, zwart geld dat geparkeerd wordt. Daar is ook veel kritiek op. Vooral op het feit dat er weinig mee gebeurt. Ja, terecht. Dan moet je eens kijken naar zo iemand als Berlusconi die op die top rondloopt met zijn glimlach. Dat is dus een door en door corrupte man aan het hoofd van een door en door corrupt systeem. Daar wordt niet over gesproken door die regeringsleiders. Terwijl, als je het structureel wil oplossen... is corruptiebestrijding zou prioriteit nummer één moeten zijn. Want zo krijg je nooit belastingopbrengsten. En met name de mensen die het meeste verdienen... die weten ook het meeste de belasting te ontwijken op die manier. Maar hoeveel geld brengt dat opstel dat je de corruptie beter gaat bestrijden, of de kapitaalsvlucht in Europa, of je de belastingen beter gaat? Is daar een, een beeld over hoeveel geld het dat dan oplevert? Het gaat om gigantisch veel geld. De commissie die heeft een keer laten vallen een getal van 120 miljard euro per jaar. Als we dat geld hadden, was de crisis dus voor een deel al opgelost. Maar de, de, de echte cijfers kunnen nog veel meer zijn, want die informele economie die zie je niet, die weet je niet, die grijp je niet. En als een land eenmaal met schat een derde van de Griekse economie, een derde van de Italiaanse economie, helemaal buiten de normale regels omgaat, dan kan het dus nog om veel grotere bedragen gaan. En voeg daar die multinationals nog een keer bij. Het is een gigantische buit die je binnen kan halen als ze daar nou eens tijd aan besteden. Als we daar nou eens tijd aan besteden zei dan is de jong van... Ja, het is uh, een, een, een simpele socialistische partijoplossing. Pak de corruptie aan. Je haalt 120 miljard binnen toevallig. Per jaar? Per jaar. Ja, uh, toevallig bevindt die corruptie zich ook nog in de landen die het nu toch al zo moeilijk hebben. Het is eigenlijk allemaal zo simpel. Ja, en vergeet ook niet dat de corruptie het uh, begin is geweest van de crisis in Griekenland. Hm. Toch? Ja, het is, het, is een, het is een belangrijke oorzaak. Ja, misschien komen onze economen er wel uit. En daar ga ik nu eens eventjes mee, uh, mee onderhouden. Dankjewel. Vanuit Straatsburg. Fred Stroobans. En een van die economen zit hier al bij mij aan tafel. Lex Hoogduin, hartelijk welkom. Dankjewel. Monetair econoom. Inmiddels uh, uh, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En tot voor kort, tot deze zomer directeur bij de Nederlandse Bank. Uh, de president Noud Welling ging weg. Eigenlijk was u uh, voor in de ogen van de leek in elk geval in zijn opvolger. Dat bent u uiteindelijk niet geworden. En toen zei u dan, dan ga ik ook weg, want dan moet ik hier niet blijven... en anderen voor de voeten lopen. Dus u heeft de Nederlandse bank verlaten toen. Ja. Nu, uh, hoogleraar, maar u doet ongetwijfeld nog allerlei andere dingen... En uh, zeker ook alles volgen wat er uh, zich rondom de crisis afspeelt. En ook de top die vannacht was en de uitkomst daarvan. Even terug naar wat Fred Stroobans ons, ons net liet horen. Het Europarlement wat zich vanochtend met Barroso en Van Rompuy onderhield over die uitkomst. En de, de socialisten die zeiden het is allemaal leuk en aardig. Maar jullie pakken de wortel niet bij het kwaad aan. Geeft u ze er eigenlijk gelijk in? Uh, nou nee niet. Uh, ik denk dat uh, de, de wortel hier uh, van het probleem toch echt zit uh, ja, bij overheden die hun financiën niet uh, op orde hadden, uh, jarenlang. Uh, en andere overheden uh, die, daar niet, uh, uh, die daar niet voldoende uh, controle op hebben uitgeoefend, hmm. die dat hebben laten gebeuren. Uh, en da daar moet ook de oplossing, Het wat mij betreft, gezocht worden. Ik herken allerlei uh, problemen van belastingvlucht uh, en daar moet ongetwijfeld ook wat aan gedaan worden. Maar laten we nou de verschillende problemen wel goed van elkaar scheiden. Goed, laten we even. U bent dan weliswaar niet meer bij de Nederlandse Bank, dus wat dat betreft niet meer een insider. Maar nog wel bij het afscheid vorige week was dat van meneer Trichet van Klopt, de, ja. van de centrale, Europese Centrale Bank. O, Ongetwijfeld werd daar ook werd vooruitgekeken naar die top die we inmiddels achter de rug hebben. Die, die rol van de Europese Centrale Bank. Wat, u, u, u heeft daar misschien wel met Trichet zelf gesproken, met andere mensen daar. Hoe, hoe, hoe, kijken, hoe kijken zij daar tegen die crisis aan en hun eigen rol? Nou ja, men, men is geleidelijk in een spagaat uh, terechtgekomen. Men is, net als uh, ik zo net uh, zei, ervan overtuigd... dat het echte probleem zit in de overheidsfinanciën. Mm -hmm. En dat daar de oplossing uh, van moet komen. Maar het heeft even geduurd voordat de overheden de instrumenten hadden... Om, uh, om, om die uh, problemen ook aan te, aan te pakken. Wat bedoelt te u daar nou mee? Welke uh, uh, Nou, Dat noodfonds uh, dat was er niet, uh, niet onmiddellijk. Uh, dat dat uh, was niet groot genoeg aanvankelijk. Dat had uh, onvoldoende mogelijkheden. Uh, maar tegelijkertijd uh, gingen die markten, zoals meneer Van Rompuy zei... die gingen gewoon uh, hun gang en die verhoogden de druk... Op, uh, op, op de schulden van allerlei andere landen. De realiteit landen. wacht niet op de politiek, is dat het nee, grote probleem? Nee, ik, ik vrees dat dat, uh, dat, dat, waar, uh, dat dat waar is. En uh, ja, op dat moment uh, was de ECB gedwongen uh, om dan uh, in die markten... In te grijpen. Dat is op het randje van wat uh, het mandaat uh, van de ECB is. En de ECB heeft uh, dat gedaan om erger te voorkomen. Ze maar hebben, wel steeds met het, het nu... idee, dit moet, dit moet echt tijdelijk zijn. U, u heeft het nu over dat waar zoveel vooral vanuit Duitsland kritiek op kwam. Dat de centrale bank obligaties is gaan kopen van de landen die het moeilijk hadden. Griekse, Italiaanse obligaties. Ja. En daarvan zei Duitsland, hiermee ga je over de schreef. Je gaat op deze manier politiek en monetair beleid vermengen. Dat mag niet, dat kan niet. En u nee. zegt, er zijn momenten waarop dat moet. Nou, de, de, de, de, de, de, de, je zit in een spagaat. Wat de ECB uh, mag doen, is ervoor zorgen dat ze uh, zijn uh, eigen beleid kan blijven uitvoeren. Uh, wat er gebeurde in die markt was, dat de renteverschillen werden heel erg groot. Uh, en dan wordt het heel erg moeilijk voor de ECB om zijn werk goed te doen. Mm -hmm. En door die obligaties op te kopen, heeft de ECB die renteverschillen teruggebracht. En heeft weer condities gecreëerd waarin ze zijn werk goed uh, kon doen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling ooit van het gedrag nee. geweest dat de ECB dat doet. Het is ook niet primair de taak van de ECB. En je komt heel gemakkelijk... Uh, ja, in ge in conflict met overheden. Ja. Want je wilt het tijdelijk doen, en dat kan alleen maar tijdelijk... als die overheden het probleem erg bij de wortel aanpakken. Dus dan okay. moet je brieven gaan schrijven aan meneer Berlusconi... als ja. trichet zijnde. En dat is natuurlijk toch een heel ongemakkelijke en ongewenste situatie. Je bent maar liever dat de Europese Commissie dat doet. Als dat uh, moet gebeuren, dan moet dat gebeuren... Uh, inderdaad vanuit Brussel en niet vanuit Frankfurt. Laten we even naar dat pakket gaan hè? en dan wel bij de ECB blijven. Uh, eigenlijk, er was enorme opluchting, zoals ik al zei... voornamelijk over het feit dat ze met iets naar buiten kwamen... Want het was. uiteindelijk Het waren de politieke leiders die daar zaten. En de politiek moest duidelijk maken dat ze het konden. Dan komen ze met een pakket niet heel verbazingwekkend, werd al weken op vooruit gelopen. De rol van de ECB binnen dat pakket, bent u daar tevreden over? Wat voor de rol die zij toebedicht krijgen? Nou ja, de ECB heeft, en dat is terecht, geen expliciete rol in dat pakket. Dat bedoel omdat ik, de ECB dat... onafhankelijk is. Ja. Ik uh, ben, daar, uh, ben daar blij om. Ik uh, vind dat uh, de ECB nu de komende tijd de mogelijkheid moet krijgen... om te stoppen, met waar we het net over hadden... dat aankopen van die, uh, van die obligaties, dat over te dragen aan dat, uh, dat noodfonds... voor zover het nodig is om obligaties uh, uh, aan, te, aan te kopen. En dat, dat zal moeten blijken of dat gaat, gaat lukken. Mm -hmm. uh, dat is een, een, ja. iets van dat pakket. Het andere, ik ga eerst even. Sorry dat, ik zo laat dat geeft niks, ik meneer Andriezen. Ik kon er niet doorkomen. De hele stad is afgezet. Meneer Andriezen komt binnen. Welkom. Welkom dank. Gaat u zitten. Ja. <laughs> Hij is oud. Dan ga ik u weer introduceren. Oud-minister van Financiën, maar ook oud-Eurocommissaris. En naast hem is ook gaan zitten Jan Maarten Slachterijs van de Vereniging van Effectenbezitters. Lex Hoogduin was ik mee in gesprek. Even over dat pakket. Eh. Uh, het is kwijtschelding, ik pak er even wat uit... kwijtschelding van 50% van de Griekse schulden door de banken. Uh, wat vindt u daarvan? Is het terecht dat de banken meedoen aan uh, de schuldsanering van Griekenland? Ja, ik ben daar zelf niet zo'n groot uh, voorstander van. Je kunt dat doen. Dus, uh, de, er zijn meerdere wegen naar Rome uh, hier of na, naar uh, Athene. Je kunt dat uh, doen. Ik ben Waarom daar op zichzelf niet, voorstander? Zo, niet zo uh, voor, omdat het... Uh, in wezen de hele financiële sector bij het probleem uh, betrekt. dat betekent dat banken moeten gaan afschrijven. Je verzwakt daarmee uh, het bankwezen. Mm -hmm. uh, als, het dan, als je zeker zou weten dat het alleen maar beperkt blijft tot het afschrijven van die Griekse schuld, dan is het nog tot daar aan toe. Maar je hebt niet in de hand hoe de markt daar precies op reageert. De financiële sector, dat het een um, besmettingseffect heeft, dat men ook bang wordt dat obligaties van Italië, Spanje, noem alle andere zwakkere eurolanden maar op, dat die ook minder waard worden. En dan, ja, dan verzwak, verzwak je het bankwezen, dan moet dat bankwezen vervolgens uh, moet, moet extra kapitaal ophalen. Dat is in de huidige omstandigheden niet makkelijk. Dus er zullen een aantal gevallen zullen overheden dat moeten uh, verstrekken. Dus dan ben je eigenlijk indirect toch weer uh, via het bankwezen... dat geld naar Griekenland aan het uh, schuiven. Zegt u het dan, het probleem geef het was... maar, doe het niet met die tussenkomst van banken... geef het geld er maar direct aan ik de grondsoverheid. Ik was... Uh, uh, dat zou een... Uh, uh, voor wat mij betreft, economisch gezien, zou dat... Uh, de zaak beheersbaarder uh, hebben gehouden, minder gecompliceerd. Ik begrijp waarom men het wel doet. Waarom dat is, dan? Dat is vooral het politieke element uh, erin. Men wil... Is het voor het publiek? Het is met name in, in landen als uh, Duitsland en Nederland... Uh, wil men uh, laten zien dat niet alleen de belastingbetaler hier uh, meebetaalt of meefinancierd is het eigenlijk... maar dat ook uh, de, de, de, de financiële markten, de, de banken die in dat papier belegd hebben... ook een deel van de rekening op zich nemen. Ja, nemen. En dat, het kan, nogmaals, het is, het is een mogelijke oplossing. Het zou, ik vind het de, de zaak eerst... wordt gecompliceerder en potentieel duurder. Meneer mm -hmm. Andriessen, het... komt u ietsje dichter bij de microfoon als u wilt. Bent u het eens met wat Lex Hoogduin zegt... over de, de, het risico wat er aan zit om de banken... hier bij die schuldsanering te betrekken? Ja, daar zit zeker een risico in. Van de andere kant uh, uh, heb ik spontaan het gevoel... dat die banken toch ook wel mee moeten draaien in dit hele proces... Van de andere kant, vroeg of laat, als die banken in moeilijkheden komen... draait het toch weer de overheid uiteindelijk de belastingbetaling voor op. Dus het is misschien op langere termijn een beetje een kwestie van vestzak broekzak Dat lijkt het wel. Want... Ik vind het eerlijk gezegd niet zo gek dat uh, al die spelers die in dit spel uh, aan, aan, aan zet zijn geweest... dat die ook uh, in ieder geval tijdelijk... En hopelijk definitief meedraaien in de resultaten ervan. Of het gebrek aan resultaten. Ja. Mijn, pro mijn probleem ja, uh, daar is, is een beetje dat. Kijk, het is schuld van overheden. En die overheden hebben ons uh, bij het Verdrag van Maastricht beloofd. Wij gaan die tekorten gaan we in de hand houden. De Stabiliteits- en Groeipact. We hebben met elkaar afgesproken dat uh, overheden elkaar bij de les uh, houden. houden. En dan is het, als het niet gebeurt, is het letterlijk. Hun schuld. Dan mm -hmm. eh. nou, kom je bij de schuldvraag. Maar het is gek, mensen, wat, het is moeilijk uit elkaar te houden. wilde ik even Jan Maarten Slachter vragen. Mensen denken nog steeds, dit is die bankencrisis. De banken zijn nog steeds de schuld van alles. Dat was een andere crisis eigenlijk, hè? toch? Of ja. vergis ik me nou? De, maar dat ja. is de reden waarom voor het gevoel de mensen ook zeggen... nou moeten de banken er ook voor opdraaien. Nee, Terwijl meer meneer nu juist zegt, het is gewoon slecht beleid van. onnauwkeurig beleid van de overheid. Ja, daar, daar begint het ook mee. Dat is natuurlijk ook, uh, ook zeker het geval. Uh, het is wel wat gecompliceerd geraakt door het feit dat. allerlei landen uh, in, uh, in Europa, en ook Noord-Europa. Uh, ook hebben moeten inspringen om hun eigen banken. Uh, overeind te houden de afgelopen jaren. Waardoor de speelruimte om met dit probleem om te gaan. wel weer wat is, is beperkt. Dus er is, er is wel degelijk een verband. Ook dus vraag ik me nog af. Um, en ik ben gewoon benieuwd hoe de, hoe de andere heren daarover denken. Hoe, um, uh, hoe dat nou precies uh, gaat uitpakken, die, die bijdrage van de banken of van de beleggers in dat Griekse staatspapier... Mm -hmm. in het algemeen uh, in, de, uh, in de redding. Uh, volgens mij is er nog steeds sprake van een vrijwillige uh, bijdrage. Mm -hmm. uh, dat is uh, nu uitonderhandeld door een soort koepelorganisatie... van de banken, het International uh, Institute ja. of Finance. Um, maar ja, dat moet hoe nog hard, terug naar de banken. Hoe hard, hoe hard zijn die toezeggen? Die kunnen niet de an, hun, hun leden vertegenwoordigen. Die, die hebben geen volmacht daarin. Wij... Uh, dat het misschien is voor naar het... Uh, Zeker, uh, laten we even naar het nieuws gaan. Dan hebben we daarna nog een half uur om uitgebreid... over alle plannen te praten en dan beginnen we... Zeker even bij hoe je banken zou kunnen verplichten om dit ook werkelijk te doen. Tot zometeen dus. Dan zijn we bij u terug. Villa VPRO.